Dat zijn toch moeder en dochter van Kleven, daar beneden aan de balie. Die twee van die afgebrande manege met alijk. Ja, ja, ze wachten daar nog op de sleutels van een appartement van Toesie en Weeg. Ja, ja, commissaris. Die Elian van Kleef, dat is een vriendin van Elena Letin. Vermeer, Haal dat eens schrap terug. Karin, waarom heb je me dat niet eerder gezegd? ik heb de kans niet gekregen, bijvoorbeeld... Oh. En toen ik daar juist terug binnenkwam... en ik hoorde dat jij mijn vermeer moeder en dochter van Kleven aan het ondervragen waart... ja, dan ben ik in afwachting dat pv van die in Brand nog eens beginnen lezen. En toen viel direct mijn frank natuurlijk. Ja, ja. ga nu maar, Karin. Uh, we spreken elkaar zelfs nog wel als bruinogen terug is. Uh, ga maar weer even zitten, mevrouw Van Kleven. Uh, Dina, gij kunt misschien even buiten wachten. Oh. Kom maar mee, mevrouw. Is die zak niet mag worden? Mijn dochter en ik, wij hebben geen geheimen voor elkaar, commissaris. En als het nu nog eens over die brand gaat, ik was er niet het bij, dus ik... Het gaat over heel iets anders. Kent u een zekere Elena Littin? En waarom wilt u dat weten? Kent u haar of kent u haar niet? Maar ja, ze kent Elena. Zeg dat dan toch maar. Ja, wat is er met Elena? Volgens mevrouw Littin... Ik citeer uit het dossier. Zijn jullie twee eer gisteren op stap geweest, tot s'avonds laat? Ja. Ja, en we hebben niet na middernacht afscheid genomen. Van waar kennen jullie elkaar? Uh, van vroeger. Ja, hè? Uit, uit Chili. In, in 72 is mijn man zaliger daar gaan werken. Hij was daar directeur van een staalbedrijf in... in Talcahuano. Hebt u Elena nog gezien, sinds die uitstap? Nee. Er is toch niets met haar gebeurd, hè? Vlak nadat jullie uiteengegaan zijn... is ze in het Albertpark lastiggevallen door een potloodventer. En ze heeft dat... Door een exhibitionist? En wie was Dina, alstublieft, stop daarmee. Oh, commissaris, hij is toch opgepakt, hè? Dames, u bent bedankt. Meer hoef ik voorlopig niet te weten. Commissaris... Karin en André, kom naar aan, hoor. Uh, ze zijn nog even ophouden door de key. Ja, dat is goed. Uh, zeg, jij uh, hebt ondertussen toch geregeld wat ik u gevraagd had, hè? Er is meteen iemand uitgestuurd om Elian van Kleven te schaduwen, ja. Zeg, ik begrijp nog altijd niet goed waarom je haar in het oog wil laten houden. Noem het intuïtie, voor mij. Hoe? Oh. En de dochter dan? Ah, als we tijd over hebben, mogen je wat achter haar gaan lopen. Want ik heb de indruk dat ze precies uw hart gestolen heeft. Of is het haar décolleté dat u zo nieuwsgierig okay, maakt? Oké, okay, oké, ik zeg al iets meer. Ik heb het gevoel dat er iets niet klopt aan die Elian van Kleven. Die Range Rover bijvoorbeeld, die zit mij dwars. Vraag me niet waarom, hè, maar ik heb het gevoel dat ze komedie speelt. En wat de dochter betreft, je hebt het zelf gehoord, hè, die flapt er gewoon ja. alles uit. Als we daar iets van willen weten, moeten we het haar gewoon maar vragen. Ja, vat, ja, vader. Zeg, de Kees is weer vliegen, ze. De ik Hij vindt dat ik sexier gekleed moet gaan. Ja. Nog sexier, kun je dat voorstellen, commissaris? En dat allemaal voor meneer zijn fatal attraction. Mannenkeus de, de dus, uh... koffiepauze is al lang voorbij. Hè? Zijn al die namen van die lijst van Callant nu gecheckt? Ja, ja, ja, de, de meeste toch. Maar die een uh, Baldomero Duran, de, die niet. Die hebben we nog niet te pakken gekregen. Waarom niet? Ah, hij is op stap voor de productie. Dat is heel normaal, het schijnt. En ze verwachten hem vandaag niet meer terug. Bon. Iedereen van de lijst die we gesproken hebben, heeft ons hoe dan ook bevestigd dat Duran in het gebouw was en ten laatste om kwart voor tien vertrokken is. Ja. Zit Duran hier in Brugge op hotel? Ah, oh, nee, nee, nee, nee. nee. nee, nee hij woont in Gent. Ja, maar... Allee, wacht, wacht. Uh, ja, in de Baudeloosstraat, nummer tien hier. In Gent? Ja, volgens de conciërge zit hij daar dikwijls. Ah ja, moest u de groetjes doen van de conciërge. Maar... En nu, uw nummer één op de lijst. Verfijen. Die was niet thuis, nee. maar we hebben hem wel onverwachts gevonden. In het concertgebouw. Hoe weet je dat? Ah, puur een gokje, Karin. Oh ja, hij zat er aan de bar hè, met, uh, met die Max Kleisters. Ze ja. hadden enorm veel plezier. Ja. En het schijnt dat die twee elkaar heel goed kennen. Ach zo. Ja. Dat is interessant. En Kleisters, die moest niet zo dringend regisseren, of wat? Uit ah, het was juist halftime. Zeg, maar verfijnen, die dacht dat we, dat we hem kwamen vertellen... ...dat we dingbrekers gevonden hebben. Ah. Hij begon ons dat juist serieus uit te schelden. Oh, he, omdat we vroegen achter zijn tijdsgebruik... Ja. Enfin, ja. hij is gisteravond samen met Kleisters weggegaan... ...tussen 20 en kwart voor tien. En Kleisters, die heeft ons dat ook apart verklaard... Uh, maar... Het is ons onder andere ook bevestigd door figurantes, hè, ja, ja, die wel heel weinig kleren aan hadden, commissaris. Die commissar. geen kleren ja. aan hadden, he, Dre, Zeg het oh. maar zo. er was er daar eentje bij, ja. Allee. Ze was geschilderd van onder in blauw. Dat deed hij niet zien. En ze hadden zo van die plaksterkjes erop. En er was er toen een andere commissaris. Ze had een masker op en belletjes naar haar tepels. Zeg, zouden ze daar geen job voor je hebt een bruin? Maar je mag niet van zien, Jan. Ah ja, je zouden met een slaap ...s nachts van het Sierra aan zijn ogen. Alsjeblieft. Kunnen we nog een minuutje serieus blijven? ja, pardon. Maya Klaus. Dat stuk van één. Die hebben we uit de vergadering gehaald bij Brugge 2002. DB bekeekt ons he. precies of dat we twee boeren waren met stront aan hun ja, schoenen. Echt waar. Geen katje om zonder aan schoenen aan te pakken, zo, commissaris. Ja, ja. Ze is maar zo groot, hè. Maar Volgens van. mij vliegt ze direct naar uw nek. Ja, bruin Als ogen, de... ja alsjeblieft. Ja, bon, bon. Ze is dus heel de avond in de buurt van Kleisters ah. gebleven. Dus naast we hebben van verschillende gasten gehoord dat zij en Kleisters elkaar heel goed kennen he, van vroeger. Ja. Ze zouden zelfs een koppel geweest zijn. Enfin, Zeef, ze doe dan ook samen met Kleisters en Verfaille de verlaat. Het komt er dus op neer dat iedereen daar goed en wel buiten was om tien uur. Affirmatief. Nee, ja, absoluut. In orde. Jij twee ga daar nu maar gauw een verslag van maken. Alle kom, Bruno. Jan en ik, wij gaan ja. ook eens naar het theater stappen. Ja. We zullen om te beginnen die fameuze beveiliging daar eens op de proef gaan stellen. Zeg. Ach, ja, zeg, uh, wat die tapes betreft. Uh, ik heb die dus eens doorgespoeld. Ja, ja, hè? ja. ja, wel, ja, het niet ja leg, maar, dat hier nog hier helemaal, maar het onderweg uit, Jan. Kom, Zijn we. Oh. Jantje, daar sta ik niet stom van. Dat er niet veel meer dan strepen en sneeuw op die beveiligingsstepes te zien was. We zijn hier nu al een half uur, we hebben al hier en daar wat deuren opengetrokken. en we zijn nog altijd niet door iemand geïnterpelleerd. Het lijkt hier wel de villa van Verfai. Wel gemakkelijk zo'n videocircuit. Je kunt aan de bar blijven zitten en toch een stuk volgen. Ja. maar zeg. Bruino heeft niet geloven. Dat is wel heel bloot. Oh, la, la, la, la, la, la, la! dat zijn geen echte borsten. Ja, nou, meneer is een kenner. Dat had ik niet in u gezien. Het was te denken dat ze hier geen duvel zouden hebben. Is het hier zelfbediening of wat? Ja, je zou het zo zeggen, hè. Kan ik u iets aanbieden van het huis of wilt u van de eerste keer de hele frigo meenemen? <laughs> Tiens, wat is dat hier? Amai, een lijst met wie hier wat gedronken heeft tot nu toe. Ah, Max Kleister heeft hier na een dag al meer op de poef staan... ...dan ik in één week lesstamine. En dat wil het een en het ander zeggen. Ja. Amai, Pieter, kijk eens. Is dat geen openbare, openbare zede, Openbare zeden, dat is kunst, jongen. Ah, meneer Verfay zit er inderdaad heel veel aan die lijst te zien. Hij nee. houdt gelijke tred met Max. Viviana de los Nieves. Oh, dat is een mooie naam. Viviana de los Nieves. Dat kind drinkt wel alleen maar Bacardi-Cola's, hè. Ah, Lorenzo. Ik ga er niet horen aankomen. Heb je mijn assistent Jan voor mij al ontmoet? Ik dacht het wel, joh. Uh, jullie willen iets drinken? Laat mij maar. Wil uh, wilt je niet Vind... weten hoe wij hier binnengeraakt zijn? Huh? Ik vroeg me snel langs de voordeur. Ja, dat is ook zo. En Jan en ik, wij vroegen ons nu aan... Ah, al... Ja, hier zit je. Oh, god. <laughs> zo, een beetje video kijken tijdens uw werkuren. Ja, waarom niet, hè. Oh la la la, zeg eens van in, moet hij hier niet ingrijpen? Volgens mij is dat nog altijd openbare zedeschijn, hè? Ja, zie maar dat ik u niet oppak. wegens met veel te grote ogen kijken. Wat is het? Heb je nieuws voor ons? Goed nieuws? Ja, en nee. En daarom kom ik ook nog eens speciaal kijken naar de locus delicti van het corpus delicti. Hij heeft het gewoon weg over die pink en de plaats waar hij gevonden is, hè Jan? Voor het geval hmm. je niet kunt volgen. Ja. Is er dan iets over het hoofd gezien, Vermeulen? Momentje, we hebben hier publiek. Uh, Lorenzo, doe me eens een plezier. Uh, ja. Ga eens voor de aardigheid kijken of uh, onze entree en die van meneer hier door de beveiligingscamera's uh, geregistreerd zijn. Oh. Natuurlijk. Ja, ik luister Vermeulen. Het onderzoek van de pink is zo goed als afgerond. Eerste nieuws, de vingerafdruk is onbekend bij ons. Ah, wat is dan het goede nieuws? Ah, er zaten sporen van paardenmest onder de nagel van die pink.